Waar gaan we naartoe? Het eerste adres is in Rotsterhoule. Daar ligt een kaart. Ten zuidwesten van Heerenveen. Bij Tjeukermeer. Ik heb Wat is dat voor iemand? Iemand die me geschreven heeft naar aanleiding van een radio-uitzending...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 Zijn we eigenlijk even oud? Ik ben van 26. Zo. Zou het lastig zijn om voortaan je en jij elkaar te zetten? Ik denk niet dat dat lastig is. Laten we dat dan doen.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 Waren er ook geen onderduikers? Er waren wel onderduikers. En daarna? Daarna... Toen je langs de jeugd hebt Daarna kwam ik terecht op de administratie van een bank. <laughs> en toen ben je liedjes gaan verzamelen? Ja. Zullen.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 Die stierf het was morgens nog vroeg. Maar toen zij bij het hemelse deurtje kwamen, en toen zij en toen zij bij het hemelse deurtje kwamen. Daar. Daar. Klopten zij o zo voorzichtigjes aan. En daar klopten, daar klopten zij o zo voorzichtigjes aan. Ach, vader lief, doe, doe open, doe open de deur. En nog vader lief, vader...